Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. Het is 7 uur. Kaping Turkse veerboot beëindigd. Fouten in tormozenzorg leiden tot sterfgevallen. En Black Sabbath komt weer bij elkaar. Turkse veiligheidstroepen hebben een eind gemaakt... aan de kaping van een veerboot in de zee van Marmara. Agenten gingen vanochtend vroeg aan boord en schoten de kaper dood. De 18 passagiers en 6 bemanningsleden zouden ongedeerd zijn gebleken. Er bleef maar één kaper aan boord te zijn, vermoedelijk een PKK-lid. Eerder werd gesproken over vier of vijf daders. De kaping begon gistermiddag, kort nadat de veerboot was vertrokken uit de havenstad Ismit. De eisen van de kaper waren onduidelijk. Mogelijk wilden die naar het eilandje varen waar PKK-leider Ötjalan gevangen zit. Toen de brandstof gisteravond opraakte, ging de veerboot voor anker. Tijdens de bevrijdingsactie zouden enkele passagiers overboord zijn gesprongen... maar voor zover bekend hebben ze het allemaal overleefd. In Italië dient premier Berlusconi hoogstwaarschijnlijk vandaag zijn ontslag in. Vanmiddag stemt de Kamer van Afgevaardigden over een pakket bezuinigingsmaatregelen. Gisteren werd dat in de Senaat aangenomen. Direct na de stemming komt het kabinet bijeen... waarna Berlusconi waarschijnlijk naar president Napolitano gaat... om het ontslag van zijn ministersploeg aan te bieden. Daarmee komt in elk geval voorlopig een eind aan een periode van 17 jaar... waarin Berlusconi de Italiaanse politiek domineerde. Zijn vermoedelijke opvolger is oud-eurocommissaris Monti...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 De 25-jarige zoon vluchtte het huis uit, maar kon op het NS-station weide, een kilometer verderop, worden gearresteerd. Daarbij loste de politie een waarschuwingsschot. De aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk. In de binnenstad van Den Bosch zijn drie mensen lichtgerond geraakt bij een brand in een studentenpand. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur. Het was erg druk in de straat vanwege de start van het carnavalseizoen. In het studentenhuis boven een lampenwinkel woonden volgens de politie acht studenten. Twee mensen zijn bewusteloos naar buiten gedragen. Over de derde lichtgewonde zijn geen details bekend. Aan het eind van de avond was de brand in het bos onder controle. De Duitse politie heeft aanwijzingen dat een reeks van tien moorden... tussen 2000 en 2007 is gepleegd door een extreemrechtse groep. Het gaat om de deunermoorden, zo genoemd omdat de slachtoffers... vooral Turken waren met een kebabzaak. Ook een politievrouw werd gedood. De slachtoffers werden op klaarlichte dag van dichtbij doodgeschoten. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in een onderzoek naar bankovervallen. Daarbij werden het moordwapen, het dienstpistool van de agenten en extreemrechtse propaganda gevonden. Twee mannelijke verdachten zijn dood, ze hebben waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Een vrouw die met hen zou hebben samengewerkt is gearresteerd. In Venezuela heeft de politie een eind gemaakt aan de ontvoering van tophonkballer Wilson Ramos. 24-jarige catcher werd woensdag door gewapende mannen meegenomen. Over zijn bevrijding is niets bekend, alleen dat Ramos ongedeerd zou zijn gebleven. Venezolaan speelt in de Amerikaanse honkbalcompetitie voor de Washington Nationals. Even kijken. Ja, ik heb hem. De heavy metal band Black Sabbath komt weer bij elkaar. De groep van Ozzy Osbourne heeft aangekondigd dat er een studioplaat komt met nieuw materiaal. De band, waarvan de leden inmiddels in de 60 zijn, wil ook weer gaan toeren. Black Sabbath begon in 1969 en geldt als een van de grondleggers van de heavy metal. Tien jaar later viel de band uiteen. Eind jaren 90 kwam er tijdens een korte comeback nog wel een live plaat uit met oud materiaal. Lux hebben wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Kroatië en Ierland zijn na de eerste playoff-wedstrijden al zo goed als zeker van plaatsing voor het EK-voetbal. Kroatië won in Istanbul met 3-0 van Turkije, dat door Gruus Hidding wordt gecoacht. Ook Ierland boekte in een uitwedstrijd een ruime zegen. Estland werd met 4-0 verslagen. Verder werden gespeeld Bosnië-Herzegovina, Portugal 0-0 en Tsjechië-Montenegro 2-0. In ons elftal speelde een oefenduel tegen Zwitserland. In de Amsterdam Arena bleef het 0-0. Het weer in het oosten veel zon, in het westen ook bewolking. Bij een zwakke tot matig wind uit het zuidoosten wordt het maximaal 12 graden. Morgen in de ochtend enkele misbanken, daarna vrij zonnig en Maxira rond 9 graden.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede Het is zaterdag 12 november. We zijn in afwachting van, dat is een beetje het gevoel vanochtend... in afwachting van de Sint, natuurlijk. Ondertussen weten we al wel wat hij koopt... en aan welke artikelen de Sint zijn geld uitgeeft. We zijn ook een beetje in afwachting van het ontslag van Guus Hiddink. Hij verloor met zijn Turkije kansloos gisteravond. Italië wacht op een nieuwe premier. Ondernemers wachten niet alleen op dat, maar ook op politieke daadkracht. Daar gaan we over praten met Jan Kaminga. En het Nederlands elftal dat wacht op de goede vorm. Tot half negen wachten wij niet af. Nee, wij zitten bovenop het nieuws. En dat begint in Turkije, want het was een spannende avond en nacht gisteren in de Turkse zee van Marmara. Een veerboot met 18 passagiers aan boord werd gekaapt in de buurt van de stad Izmit. Turkse veiligheidstroepen hebben de enige kaper vanochtend vroeg gedood en de passagiers zijn in veiligheid gebracht. Correspondent Bram Vermeulen is in Istanbul. Bram, heb jij een beetje een beeld van hoe die bevrijdingsoperatie in gang is gezet? Nou, die, die, boot, die veerboot die is rond middernacht uh, stil komen te liggen bij uh, Selim Pasha. Uh, zeg maar een uurtje rijden uh, van Istanbul vandaan. Uh, de boot zou uh, bijna geen benzine meer hebben, zou ook motorpech hebben. En daar heeft hij zeg maar, de hele nacht een beetje rondgedobberd. En toen zijn uh, rond uh, 5 uur 45 Turkse tijd, dus uh, zeg maar kwart voor vijf Nederlandse tijd mariniers eh, en andere speciale eenheden in duikpakken die hebben de boot omsingeld eh, en zijn ineens aan boord gegaan nou, de Turkse media hebben net laten zien eh, hoe sommige passagiers eh, van, van boord sprongen in het vuurgevecht dat eh, daarna ontstond en in dat vuurgevecht is die kaper eh, ja, vrijwel meteen gedood en bomexperts zijn op dit moment nou bezig uit te zoeken wat nou toch die draden zijn aan het lijf van, van deze ene kaper of dat uh, nou inderdaad een bom was, uh, zoals hij zelf beweerde toen hij de kaping begon... of dat het hier gewoon om een ongevaarlijk knutselwerkje ging. Jij zegt één kaper, nou was er afhankelijk ja. ook sprake van meerdere kapers. Ik heb het geval van vier, ik heb het geval van vijf gehoord. Ja, dat klopt, omdat de kaper uh, dat zelf aan het begin van de kaping zo bekend maakte. Hij zei, ik ben met, met, met vier anderen... Aan boord. Uh, er is op dat moment nog heel even kort contact geweest. Uh, de kapitein op de veerboot heeft kennelijk uh, zelfs de burgemeester van Izmir aan de telefoon gehad. En die heeft hem toen verteld dat hij maar één kaper kon zien. Namelijk de man die naast hem stond in de hut. De man die beweerde dat hij een bom bij zich had. En vervolgens is het contact verbroken. Vervolgens zijn alle mobiele telefoons van alle passagiers aan boord van het schip ingenomen uh, En is er dus geen contact meer geweest. En uh, ontstond in elk geval in Turkije de overtuiging dat er meerdere kapers uh, aan boord waren. En dan nou, wordt er ook gesuggereerd dat er een relatie is tussen de kaper en de PKK, de Koerdische Onafhankelijkheidsbeweging. Ja, ook dat uh, kwam in eerste instantie van, van de kaper zelf. Dat hij zei dat hij uh, daar was namens de gewapende tak van de PKK. Dat werd... ...later ook bevestigd door de minister van Transport... ...die zei dat het uh, inderdaad om PKK's ging. Uh, en Turkse media spreken nog steeds over die terreurorganisatie... ...waarmee ze hier altijd de PKK bedoelen. Maar Bert, om heel eerlijk te zijn, weten we dat natuurlijk nu niet. De, de dader is dood. En of die inderdaad namens de PKK sprak, blijft toch onduidelijk. De PKK heeft maar één keer eerder in de geschiedenis een kaping uitgevoerd. Dat was in 1998, ook dat was een hopeloze actie, een, een kaping van een uh, vliegtuig van Turkish Airlines. En die is toen op precies dezelfde manier afgelopen. De man werd gedood en alle passagiers kwamen met de schrik vrij. Ja, want we weten ook niet wat hij wilde. Maar heeft hij ooit eisen gesteld? Nee, hij, zijn enige eis was om met de media te praten. Uh, daar heeft geen van uh, de Turkse zenders gehoor aangegeven. Uh, wat vooral opviel gisteravond was eigenlijk vrijwel meteen na het bekendmaken van deze kaping... en uh, het bekendmaken van zijn eis, namelijk praten met de media... dat de media uh, zo'n beetje het nieuws van de zender afhaalde. Je, je had alleen nog maar die rode banden onder in het beeld... waar af en toe wat, wat details langskwamen. Maar er werd, er werd in de uh, avondprogrammering gewoonweg niet meer over gesproken. Dat ging vooral over het verlies van Guus Hidding. Het ging over de aardbeving in Van, maar niet meer over deze kaping. Dat was enerzijds... Zeg maar strategie om dus vooral de kaper niet te geven wat hij wilde. Dat vertelde ook een van de anchormen gisteravond aan mij dat dat de strategie was. Maar dat had ook te maken, en dat is misschien zorgwekkender, met het feit dat de regering zo'n beetje een maand geleden aan alle media heeft gevraagd: hier om vooral niet te veel aandacht te geven aan de PKK. Want dat is weinig, weinig vaderlandslievend. Nou, goed, <coughs> daar luisteren de Turkse journalisten klaarblijkelijk naar. Ja. Even terug naar, uh, na, naar de boot. De mensen. Er zijn dus mensen in dat vuurgevecht overboord gesprongen. Ja. Maar iedereen is uh, in veiligheid gebracht. Iedereen is met uh, de schrik vrijgekomen. Er is uh, geen enkele andere gewonde gevallen. Deze mariniërs hebben een buitengewoon succesvolle operatie uitgevoerd. Horen we later van jou hoe het met die draden allemaal zit. Dankjewel voor dit moment, Bram. Bram Vermeulen was dat vanuit Turkije. Blijven we nog eventjes daar in Turkije? Want Bram had het er net al over. In de Turkse media ging het vooral gisteravond maar over één ding. Over het, de wedstrijd van het Turkse elftal tegen Kroatië. Turkije verloor die eerste wedstrijd van de play-offs. Het gaat om een ticket voor het EK volgend jaar in Polen en de Oekraïne. Ze verloren met 3-0 van Kroatië. En dat nog wel in Eigen huis. Guus Hiddink kan dus vervolgens als bondscoach dat Europees kampioenschap wel op zijn buik schrijven. Na afloop sprak een teleurgestelde maar realistische Hiddink met Joep Schreuder. Wat vertel je nou het Turkse volk? Ja, dat, dat je inderdaad afgesminkt bent als team en iedereen eromheen ook uiteraard.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 Ja, dan gaan we toch met die jonge jongens proberen om, om nog enig eerherstel te krijgen voor, het, uh, voor hunzelf en voor iedereen. Guus Zitting was dat. Straks om half acht hoort u meer over de gebrekkige trombosezorg van de collega's van VPRO's Argos. Zij onderzochten het namelijk. De verkeersinformatie. Er zijn geen bijzonderheden. Ook niet in de buurt van Dordrecht waar de Sint vandaag aankomt. U kunt gewoon lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dordrecht dus is de plek waar hij aankomt, Sinterklaas. De winkeliers wachten met smart op deze impuls... die zo broodnodig is voor een goede omzet. Maar de voorspellingen zijn niet best. Marktonderzoeker GFK ondervroeg in opdracht van de NOS 14.000 huishoudens. En wat blijkt? Van de huishoudens die dit jaar pakjesavond vieren... zegt bijna 40 minder geld uit te geven aan cadeautjes. Maar we vergelijken het met vorig jaar. Verslaggever Jeroen Schutheiser peilde de stemming... in het winkelcentrum van Ede. Ik ruik koekjes. 1, twee, drie. Minze Wijnstra is formulemanager van Top 1 Toys. U heeft vast al ernstige maagklachten van die... Sommige voorspellingen? Dat valt nog wel mee. Wat we wel merken is dat die consument gewoon eh, nog eigenlijk helemaal niet met Sinterklaas bezig is. We hebben vorige week nog op het terras gezeten. Sommige onderzoekers spreken van een omzetdaling van 8%. Dat moet u toch niet lekker zitten. De onderzoekers doen altijd vooraf hun werk. En wij moeten achteraf kijken of de verkopen goed geweest zijn. Wat een feit is, is dat we merken dat de besteding wat lager ligt. Dat de consument dus inderdaad wel een beetje de hand op de portemonnee heeft. Op zoek naar aanbiedingen? Zeker op zoek naar aanbiedingen. Zeker alert op, op de prijsstelling in, in onze folder. Jam, jam, jam, jam. We zoeken voor onze kleinkinderen spullen. Cruciale vraag is... Gaat u meer of minder uitgeven? Nee, wij kopen al jaren voor hetzelfde bedrag. Ja, dat wordt dan eigenlijk steeds minder. <laughs> maar wij gokken dus ook nog wel eens een keer op wat aanbiedingen. Veel minder? Ik denk het wel. Bewuster. U kijkt goed naar de aanbiedingen? Ja, dat doe ik ook. Die bekende merken, Lego Playmobil, dat zijn toch vaak cadeaus van 80, 90 euro. Maar u zegt, fabrikanten reageren ook op deze moeilijke tijden. Natuurlijk, het is natuurlijk al uh, niet voor het eerst uh, dit jaar dat de, dat de consument gewoon uh, voorzichtig is in zijn uitgavenpatroon. De reactie van, van de grote, grote merken is dan toch dat ze in het lagere prijssegment ook wat meer aanbod creëren. Dus goedkopere dozen? Een goedkopere dozen. Top 1 Toys heeft bijna 200 winkels. Hoe krijgen al die zelfstandige ondernemers toch de klant in de winkel? Het belangrijkste blijft dat, uh, dat ze de consument in ieder geval ervan overtuigen... dat het aanbod, zeker in die grote merken, op een heel hoog niveau ligt. Daarnaast is klantvriendelijkheid en service een heel belangrijk punt. Kortingspercentages en acties. Aanvallen! Ik zie geen reden om, uh, om minder uit te geven. En u heeft al uh, de handen vol... Ja, ja. En is is pas één winkel. De Lego passagierstrein is bijvoorbeeld een hot item. Binnen vijf minuten had ik op internet uh, vijf verschillende prijzen van ketens. Ja, waarom zou ik dan nog naar de echte winkel moeten? Omdat u daar de service krijgt? Ja, zijn er niet vooral veel jongeren die zeggen... joh, ik wil helemaal geen service. Ik wil die doos hebben en die bestel ik vanochtend... en morgen komt de postbode. Die zullen er ook zijn. Dat is niet uit te sluiten. Maar u maakt zich toch al hartstikke zorgen, denk ik... om die ontwikkeling van internet... Dat valt op zich mee. U steekt niet uw kop in het zand, hè? Wij steken zeker niet onze kop in het zand. We volgen wel de prijzen, ook op internet... en zullen daar zeer alert op reageren. De afgelopen jaar hadden we vaak de discussie... de Sint gaat het verliezen van de kerstman. Hoe staat het daar nu mee? Geen enkele twijfel meer over mogelijk. Ah ja, hoe komt dat? Dat komt omdat Sint weer de aandacht krijgt die hij verdient. En zeker met een Sinterklaasjournaal en allerlei series op de diverse zinders... de grote feesten die er gehouden worden rond zijn verjaardag... daardoor krijgt hij gewoon de aandacht die hij verdient... en blijft hij ook bij de kinderen heel hoog op het verlangwijsje staan. Stel nou hè, dat de omzet met Sinterklaas toch een flinke duikeling maakt. Gaat u dat dan terugpakken met kerstmis? Dat denk ik niet. De kerstman is een aanvulling op Sinterklaas. En het is zeker niet zo dat de omzet zich verschuift van Sinterklaas naar kerst. Meer over de crisis kunt u lezen op nos.nl. En we gaan straks natuurlijk ook nog even met Sinterklaas zelf bellen. Hij is onderweg naar Nederland om vandaag aan te komen in Dordrecht. Zo tegen half negen hopen we verbinding met hem te kunnen leggen. Griekenland heeft een nieuwe regering en Italië breekt mogelijk de laatste dag vandaag aan van premier Berlusconi. Alle hoop is gevestigd op nieuwe leiders. Maar nou, verwachten we niet eigenlijk veel te veel van al die nieuwe leiders. We gaan daarover praten met politicoloog en EU-specialist Hendrik Vos van de Gentse Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben Lucas Papadimos in Griekenland en waarschijnlijk Mario Monti in Italië. Uh, nieuwe leiders dus. Kunnen die nieuwe leiders echt de tijd doen keren? Ik denk dat we niet moeten wanhopen, maar eenvoudig zal het toch ook niet zijn. Hè. Ik denk dat het belangrijkste is dat het nieuwe figuren zijn die de markten misschien wel wat vertrouwen kunnen inboezemen. Die ook de andere Europese leiders weer wat meer vertrouwen geven in Italië en Griekenland. Maar de, ja, de situatie in Griekenland en in Italië is wel, is wel heel uh, dramatisch, hè. zeker in Griekenland. En of die nieuwe leiders zomaar ja, meteen uh, ja, dat tijd doen keren... Dat zal toch niet eenvoudig zijn? Ja, want als ik een term die ik de laatste tijd heel veel hoor even mag gebruiken... ...de fundamentals, oftewel uh, de problemen... ...ja, die zijn nog steeds hetzelfde. Ja, het zijn landen met hele grote overheidsschuld. Uh, het zijn ook landen met een relatief laag opgeleide bevolking... ...waar weinig geïnvesteerd wordt in innovatie enzovoort. Het is niet omdat Griekenland een nieuwe leider heeft... ...dat Griekenland plots een economie zal krijgen die, uh, die enorm zal aanzwengelen. Het is niet dat wij nu plots massale uh, olijfolie en, en, en olijven gaan kopen of feta en ja, die economie blijft in een heel moeilijke situatie. En dat is in Italië niet anders. Ja, en een aantal van de mensen... Want we hebben het nu over laat maar zeggen, de aanvoerders van de ploeg, de, de premiers. Maar een aantal mensen blijft natuurlijk ook wel gewoon hetzelfde in zo'n kabinet. Neem bijvoorbeeld in Griekenland. Die minister van Financiën, die Venizelos, die blijft gewoon hetzelfde. Dus er verandert niet veel. Ja, dat is een beetje dubbel natuurlijk. Het, het kan ook geen kwaad dat er wat ervaring in de nieuwe ploeg zit. Hè? Dus mensen die die, uh, die post al bekleed hebben... die ja, die hebben wat ervaring. Je moet niet zomaar vanuit het niets plots uh, je beginnen inwerken in die post van financiën. Het, het feit ook alleen dat men ja, zoekt naar regeringen waar ja, verschillende politieke partijen ook oppositiepartijen dan bij betrokken zijn maakt dat je onvermijdelijk met een stukje nieuwe mensen zit en met een stukje oude mensen. Ik denk dat dat ook wel wat vertrouwen geeft naar de, de andere landen in Europa. Zo, want het is niet een volledig nieuwe ploeg. Het zijn mensen die uh, voor een stuk ervaring hebben en voor een stuk nieuw zijn. En ik denk dat het belangrijkste signaal van die nieuwe uh, regeringen zal zijn... Van, uh, dat ze kunnen rekenen op een bredere basis in de parlementen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want je hoort ook wel eens zeggen, uh, ga naartoe naar een regering van alleen maar technocraten. Ja, en eigenlijk kan je nog zelfs verder gaan. Eigenlijk ja, zijn zowel Griekenland als Italië de facto een beetje onder het bestuur van de Europese Unie en het IMF gekomen. Het is vanuit de Europese Unie en het IMF dat eigenlijk de orders gegeven worden. Zij zeggen hoe de besparingsplannen er moeten uitzien en ja, hoe het eigenlijk allemaal uh, in zijn werk zal moeten gaan. Dan zijn het marionetten. Ja, voor een stuk wel. Hè. En, en dat, dat is wat de situatie en die, die uitslaande brand heeft, uh, die, die heeft daartoe geleid, dat... Uh, ja, problemen van, van één land, van Griekenland of van Italië... Die, die zijn van een zodanige omvang dat zij andere landen dreigen mee te trekken in hun val. Dus dat betekent, ja, als de problemen van één land de problemen zijn van alle landen... dan worden alle landen vandaag wel eigenlijk betrokken bij het bestuur van die, van die landen. Ja, is er trouwens nog een verschil tussen de nieuwe premier van Griekenland... en de nieuwe premier van Italië in de zin van, wie heeft het oh, ik ik denk dat de situatie een beetje verschillend is in die zin dat Griekenland in een nog altijd heel dramatische positie zit. En, en Griekenland, ja, daar, daar zullen we de volgende weken nog heel belangrijke maatregelen moeten nemen in verband met schuldkwijtschelding en dergelijke. Italië is op het eerste zicht iets minder dramatisch, die economische situatie is ietsje solider. Maar als Italië valt, dan, uh, dan zijn de gevolgen wel veel groter. Ja. Griekenland, uh, daar zijn de problemen groter, maar als Italië... Uh, ja, verder in de problemen komt, dan zijn de gevolgen veel groter. En ik denk dat al wat het verschil is. Maar de twee leiders die nu in, in Griekenland en Italië uh, er nu zijn, dat zijn wel allebei figuren die op een of andere manier ja, al in dat Europese bad gezeten hebben. Het zijn mensen die Europese ervaring hebben binnen de Europese Unie. En dat is dan iets wat ze wel gemeenschappelijk hebben en wat dan de rest van de Europese Unie wel wat vertrouwen inboezemt. Maar wordt er uiteindelijk niet veel te veel van ze verwacht? Als ik bijvoorbeeld, maar het ligt misschien ook aan zijn voornaam hoor, maar als ik kijk naar de bijnaam Super Mario, Super Mario 2 wordt er zelfs uh, gezegd, dan wordt er wel ongelooflijk verwachtingspatroon geschapen. Ja, dat is waar. Maar en dan kan je diep vallen. Ja, maar ik denk dat het ook uh, een beetje illustratief is voor de wanhoop in, in de rest van de Europese Unie op dit moment. Hè. De situatie waarin de Europese Unie en, en heel die eurozone op dit moment zit is zo chaotisch en ...is zo moeilijk in te schatten wat daar ja, de volgende weken nog verder zal rond gebeuren. En, en ja, je hoort allerlei apocalyptische scenario's over het einde van de euro... ...en ja, dan klampt men zich vast aan ja, de dingen die wat hoop geven. Hè. En als men dan ja, een, een, een Mario Monti ziet... die, die voorbije ja, periode toch af en toe wel uh, een aantal dingen heeft gedaan in die Europese Unie waar andere landen van stonden te kijken. Er was een hele goede Europese commissaris en, en die gaat dan een belangrijke functie bekleden in Italië. Dat zijn dan ja, de strohalmen waar men zich wel aan vastklampt en, en, en waar men op hoopt dat zij het tijd kunnen doen keren en ja, die, de, de apocalyps kunnen vermijden. Vandaar ja. Super Mario. Het is af en toe een voetbalclub dat een nieuwe Spits koopt hè, en denkt dat ze kampioen kunnen worden. Meneer Vos, ik uh, dank u wel voor uw commentaar. Tot de volgende keer. Vorige maand werden de honkballers wereldkampioen. Gisteren was de grote huldiging. Haarlem was even de enige echte honkbalhalfstad. Het begon met een rondvaart en het eindigde op een podium op de Grote Markt. Tussendoor werden Sydney de Jong, coach Brian Farley... en technisch directeur Robert Eenhoorn benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Floris van Hoorn volgde de feestdag op de voet. Uh, we gaan nu varen, dus we varen over een uh, kwartier, twintig minuten. Varen we echt uh, daarbij de, de Lange Brug uh, het Haarlem in. Adriaan, Paul, alsjeblieft. Goedemiddag, uh, wij staan op het punt om uh, te vertrekken richting uh, uh, de stad. Hè? Ja, uh, ik heb wel uh, behoorlijk veel schijnvaart op het moment. Dus uh, geef maar even een seintje als je bij de buitenrust bent. Ik ben gereden,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 Maar uh, ja, nee, het is gewoon, gewoon, gewoon genieten. Gewoon zien wat de dag je brengt. En dan uh, zullen we dat op het plein en uh, met alle mensen. En hier met de jongens boven. Dus uh, ja, nee, ik vind het gewoon een super dag. En ik geniet misschien wat rustiger. Ja. Als we iedereen buiten spelers en staf even zoveel mogelijk naar achteren wil gaan. Want spelers en staf gaan als eerste af van boord.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 Naar beneden gaan om met de begeleiding naar de grote markt te gaan. Daarna gaan we met team en staf in de bus naar de Gravenzaal. Hondaal in Haarlem. Ik, ik, ik, wereldkamp. Nog één keer, de wereldkampioen 2011 hondaal, het Nederlands team!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 In Turkije hebben veiligheidstroepen een eind gemaakt aan de kaping van een veerboot. De enige kaper is doodgeschoten. De 24 mensen aan boord zijn ongedeerd gebleven. De kaper was vermoedelijk lid van de PKK. In Italië stemt de Kamer van Afgevaardigden vandaag over ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Gisteren kwamen die al door de Senaat. Verwacht wordt dat premier Berlusconi na de stemming ontslag neemt. Oud-eurocommissaris Monti wordt waarschijnlijk zijn opvolger... Fouten in de trombosezorg leiden tot sterfgevallen... meldt het radioprogramma Argos op basis van een inspectierapport. Er worden fouten gemaakt met de dosering van bloedverdunners... en de communicatie tussen medici is soms slecht. In Fleuten heeft een man van 25 gisteravond zijn moeder neergestoken. De vrouw van 45 overleed in het ziekenhuis. De man kon door de politie na het lossen van een waarschuwingsschot... worden opgepakt bij een station. En Black Sabbath komt weer bij elkaar. De heavy Metal Band, rondzanger Ozzy Osbourne gaat een studioplaat maken... en ook weer toeren. En tot zover de halfpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken onbewolkt en vrij fris. In Groningen en Drenthe ligt het kwik zelfs net onder nul. Verder naar het zuidwesten is het minder koud en in Zeeland is het een graad of 6. Daar is ook wat bewolking aanwezig. Overdag heeft de helft van het land veel zon. In het westen is er een mix van zon en bewolking. Het blijft overal droog en bij een zwakke tot matige zuidoostenwind... wordt het 7 graden in Friesland tot 12 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 0 graden in het noordoosten en 5 graden in het zuidwesten. De wind valt weg en dus kan er gemakkelijk mist ontstaan. Morgen duurt het even voordat de mist is opgelost, maar daarna is het overal zonnig. Het wordt gemiddeld 9 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Ook de eerste dagen van de komende werkweek is het droog najaarsweer met geregeld zon. Overdag ligt het kwik rond 8 graden, in de nachten dicht bij het vriespunt. Later in de week nemen bewolking en neerslagkans toe en verdwijnt de kans op vorst in de nachten.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 Het meest exclusieve bed van Nederland, handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cuperus bij koninklijke beschikking hofleverancier. Kijk op cuperusbedden.nl. NOS het Radio 1 kanaal, natuurlijk ook via internet www.nos.nl en we twitteren NOS Radio 1. Dat is ons Twitter adres. De trombosezorg in Nederland is niet in orde. Er vallen doden als gevolg van verkeerd gebruik van antistollingsmedicijnen. Gebrekkige communicatie tussen zorgverleners en andere medische fouten. Meldt het onderzoeksprogramma Argos. Helene, Helene van Beek is medewerker bij Argos. Um, Helen, hoe kwam je er eigenlijk bij om in die trombosezorg te duiken? Was er iets wat je aandacht triggerde? Ja, nou, ik weet gewoon uh, als, als wetenschapsjournalist en die veel aan gezondheid doet... dat heel veel mensen, 400.000, altijd naar een trombosedienst gaan om zich te laten controleren. En daarnaast zijn er nog uh, um, uh, nou, ontelbare mensen, we weten niet eens hoeveel... die simpelere uh, middelen slikken als aspirintjes of als kalpoedertjes om het bloed wat dunner te maken. En uh, um, daar verschenen uh, vorig jaar een inspectierapport over. Dat stuitte ik op toen ik voor een ander verhaal bezig was... En uh, daar is eigenlijk niks mee gedaan. En dat was een inspectierapport voor de, voor de gezondheidszorg. En daar stonden echt uh, ja, hele pittige dingen in. Ja, en toen ben je verder gaan spitten. Ja, en toen dacht ik, hoe kan dat? Want ik kwam er ook iets later op. Waarom is er niks met dit rapport gedaan? Want er stond echt klip en klare taal in. Dat er echt doden vielen. En dat het op allerlei plekken gewoon uh, niet gecommuniceerd werd. Dat het eigenlijk vooral om, om dommigheden ging. Waarom er mensen uh, overleden. En wat voor, wat voor soort uh, dommigheden dan? Nou, hele simpele dingen. Als dat uh, iemand uh, in het ziekenhuis komt en, uh, en een bloedverdunner slikt, maar dat eigenlijk niemand kan achterhalen of precies weet uh, hoeveel die slikt en ook hoe sterk het bloed is verdund. Want het gaat om een bepaalde INR-waarde. Dat is een waarde voor de dikte van het bloed. Stolbaarheid. En dat komt heel nauw. Als het te, te dik is, dan krijg je stolsels, als je daar gevoelig voor bent. En als het te dun is, dan kan je juist bloedingen krijgen. Bijvoorbeeld hersenbloedingen. Dat gebeurt heel sluipend. Of bloedingen in je maag. En dat, dat zit in een hele kleine marge. En daar moet je dus helemaal bovenop zitten. En heel precies naar kijken altijd. 25 doden, dat is de conclusie. Dat is nogal wat. Je bent ook langs geweest bij de... Inspectie. Wat zeggen die ervan? Nou, het is niet alleen 25 doden. Um, we weten dat er 1.600 mensen per jaar worden opgenomen. En dat is dus door verkeerd uh, gebruik van die antistollingsmiddelen. En uh, toen heb, uh, heb ik de inspectie gevraagd omdat er afgelopen jaar allerlei maatregelen genomen hadden moeten worden. Dat stond ook in dat rapport. En Bijvoorbeeld een regisseur voor één uh, patiënt die alles weet, een arts of een huisarts of een specialist, maar één aanspreekpunt. En die deadlines zelfs in het rapport van de inspectie waren niet gehaald. Daar confronteerde ik de inspectie mee. Want in het rapport stond ook dat ze in de overgangsfase... tot die maatregelen ingevoerd waren, alleen zouden reageren op calamiteiten. En pas daarna sancties zouden gaan treffen. Dus ik vroeg hoeveel calamiteiten hebben jullie gehad. Dat waren 69 uh, calamiteiten, waarvan 25 doden. En uh, toen zei uh, inspecteur Van der Wal uh, dat ze daar heel erg uh, van geschrokken waren. Maar hij maakte het eigenlijk nog erger. Hij zei dat is een onderrapportage... Daar ben ik van overtuigd, want mm -hmm. um, um, dit is wat bij ons gemeld is. Ja, laten we even luisteren naar de inspecteur. Ja, precies. Die calamiteiten die zijn heel divers. Dat loopt van mensen die een, een melding over een valincident... waarbij iemand is gevallen, overlijdt met antistolling... tot uh, verwisseling van patiënten. Een, een doseringsvoorschrift wat voor de ene patiënt is ze naar de andere is gegaan. Daar nou waren dus ook mensen bij die zijn overleden. Jazeker, ja, zeker. Ja. Over het laatste jaar zijn we dat even nagegaan. Uh, en daarvan zijn er 25 overleden. Het is uh, een onderrapportage, weet ik vrijwel zeker. Dit is een heel serieus probleem. Een serieus probleem. En wat gaat de inspecteur doen? Nou ja, het was duidelijk dat hij door het onderzoek van Argos... eigenlijk ook wel, wel, wel schrok. Dat, er, dat er die mensen die in een stuurgroep zitten om alles uh, te regelen en te verbeteren... dat die eigenlijk tot niks waren gekomen... En uh, ze gaan dat nu, de inspectie gaat nu aanschuiven bij dat overleg. Om alle partijen als huisartsen, specialisten, cardiologen, apotheken te, te dwingen ja. om wel met maatregelen te komen. Het is een soort Zodat het verbetert in de communicatie. Precies. Het is een wake-up call voor ze, zal ik maar in goed Engels zeggen. Dankjewel. En uh, de uitzending <laughs> ja. is trouwens uh, vanmiddag te horen. Hè. De hele uitzending van kwart over twaalf tot één uur. Dan komen ook trouwens de slachtoffers aan het woord. Ja, de nog levende. Precies. Dankjewel. Servië is okay. hard op weg om een van de populairste doorvoerlanden te worden... voor asielzoekers uit Azië en Oost-Afrika. Tienduizenden hebben het traject Turkije, Griekenland, Servië Hongarije al afgelegd... om hun geluk te beproeven in het rijke deel van Europa. Maar niet iedereen redt het. En daardoor kampt Servië met een groeiende groep vreemdelingen... die daar eigenlijk helemaal niet wil zijn. En die niet door iedereen ook welkom worden geheten. De reportage is van onze correspondent David-Jan Gotwa. Het is winderig en koud in Banja Koviljača, een piepklein plaatsje in West-Servië. Maar de prachtige herfstkleuren en de frisse lucht vergoeden veel. Ooit was dit een van de populairste badplaatsen in Servië... maar veel patiënten zijn er niet meer. Er komen nu hele andere gasten. De meeste komen uit Afghanistan en Somalië... en ze zijn hier niet vanwege de gezonde lucht of de geneeskrachtige bronnen. Ze maken een tijdelijke tussenstop omdat het geld op was... of ze zijn tegengehouden aan de grens. Een Somaliër die zichzelf Memeta noemt, is een van hen. Ik zou wel naar Nederland willen, of naar Duitsland, waar dan ook. Een goede plek. Dit was ooit een toeristenpaviljoen. Een oud, vervallen gebouw. Als je de deur open doet, slaat de poeplucht je tegemoet. En als je even doorloopt, kom je in een kamertje met een verrotte patras... Een bloedlaken, een fles water en een homp brood. Het onderkomen van Memetta. In het plaatselijke asielzoekerscentrum was geen plaats meer. Hoe redt hij het? Dat is toch. De people, Somalia, helpen de other people, poor people. Somaliërs vertelt MeMetta, helpen elkaar. Als die man wat geld heeft, zal hij mij helpen. En als ik geld heb, dan help ik hem. Hier in het park staan wat kraampjes voor de weinige toeristen die er nog over zijn. Kinderen kunnen er plastic speelgoed kopen... en Boban Draskovic heeft dikke, warme truien en sokken in de aanbieding. Er zijn te veel asielzoekers voor zo'n kleine toeristische plaats, weet de koopman. Gasten blijven weg, veel vertrekken er na een dag of twee, drie en ze zeggen... We komen nooit meer, zolang er nog zoveel asielzoekers zijn. Slowoda Markovic denkt er heel anders over. In zijn café komen veel asielzoekers hun dagelijkse koffie of thee drinken. Het zijn echt hele goede klanten voor mij, vertelt de cafébaas. Ik heb nog nooit problemen met ze gehad. Geen problemen met afrekenen. Ze drinken koffie en thee... En dus zijn er ook geen dronkemansproblemen. Maar ook Markovic heeft de weerstand tegen de vreemdelingen ondervonden. Gisteravond werden de ruiten van zijn café ingegooid. Sommigen hier vandaan zeggen dat ze hier niet meer willen komen, omdat dit een plek is waar apen komen. Ze zeggen tegen me: Je bedient apen en je café stinkt. De geruchtenmachine in Banja draait op volle toeren. Ze zouden messen op zak hebben, die asielzoekers. Vrouwen verkrachten en op vechten uit zijn. Ook meta voelt het. Hij wil dus weg. Maar wat als hij het niet redt en wordt teruggestuurd naar Somalië? Oh mijn god. Don't give me the Somalië. Every day we are saying that maybe tomorrow we come in very good. Oh mijn god. Begin niet over Somalië. We zeggen daar iedere dag... Morgen wordt het misschien beter, maar dat duurt nu al 22 jaar. Misschien ga ik in de toekomst terug naar Somalië, maar eerst wil ik naar Europa, waar dan ook. Maybe for future, I will come back to Somalia. Like the I want to go, everywhere. Straks de wereld in miniatuur in Den Haag en dan eens een keertje niet in Madurodam. Verkeersinformatie, er zijn geen bijzonderheden, nog steeds lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Jan Kamminga, voorzitter van de FME, zeg maar, de metaalwerkgevers, neemt vandaag afscheid, nou vandaag, maandag is het, dat hij afscheid neemt. Tijd voor een goed gesprek over de metaal, de economie en over Jan Kamminga. Goedemorgen, meneer Kamminga. Goedemorgen. Er zijn een van die programma's die beginnen daar met zo'n stelling, hè? laat ik dat ook maar eens een keertje doen. Gulden of euro? Euro, natuurlijk. Ja, u zegt natuurlijk, maar oh. uh, zo, ja, meteen een diepje zucht, want er is een hele discussie over nu. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. We hebben zoveel aan de euro te danken. En de problemen in Zuid-Europa liggen net zo goed aan onszelf als aan de mensen daar. Wij hebben door de jaren heen enorm veel kunnen exporteren naar Griekenland en Italië. En uh, we hebben ze geld geleend om onze spullen te kunnen kopen... En ja, nu uh, het even wat minder gaat, ja, nu zeggen we van we, we moeten terug naar de gulden, want ze deugen daar niet in het zuiden. Allemachtig willen we ons even realiseren dat de export vanuit Nederland naar Italië meer is dan naar China, India, Brazilië en Rusland gezamenlijk. Ja, schrikondernemers van zo'n discussie. Ondernemers maken zich wel ongerust en ze begrijpen die discussie ook niet zo goed. Want ze weten hoeveel die euro onze economie, onze welvaart heeft gebracht. Betekent dat dat op het moment dat er echt serieus werk van wordt gemaakt, uh, dat dat ook, uh, nou, ik wil niet zeggen, ondernemers de nek om zal draaien, maar in ieder geval behoorlijk wat problemen zal veroorzaken? oh nee, er wordt geen serieus werk van gemaakt. Ik ben zo blij dat meneer Wilders het nu echt eens gaat uitzoeken. En eh, ik ben er voor zo van overtuigd dat de uitkomst zal zijn... dat de euro onmisbaar is in een grote wereld... waarin we het niet meer hebben over Nederland en België en Duitsland... maar waarin we het hebben over Europa en China en Amerika... en Zuid-Amerika, eh, India... Laten we ons even realiseren dat er anderhalf miljard mensen wonen in China en 400 miljoen in Europa. Ja. Natuurlijk doen we nog heel veel handel, heel veel zaken in Europa. Maar steeds meer verschuift de activiteit naar de grote markten in de wereld. En die grote markten zijn natuurlijk nog Europa, omdat wij zo rijk zijn hier in ons werelddeel, inclusief Zuid-Europa in vergelijking met wat er in China aan de hand is en in India... waar de landen nog steeds opkomen, maar wel heel snel opkomen... en waar steeds meer mensen geld krijgen om te besteden. Dat betekent dat we daar weer nieuwe producten kunnen uh, verkopen. En zo uh, hebben we een spiraal naar boven te pakken... die nu helaas door allerlei omstandigheden even onderbroken wordt. Maar de toekomst ziet er rooskleurig uit. Maar ook na de eurocrisis is er, nog, uh, is er nog hoop, begrijp ik van u. Maar wat verwacht u nu eventjes teruggekeerd naar de actuele situatie... Wat verwacht u nou dat de politiek doet? Wat moeten ze doen? Nou, de politiek doet voorlopig heel weinig. En eh, dat is misschien maar goed ook. Wat er gebeuren moet is dat er eh, een oplossing gevonden moet worden... voor de financiële verhoudingen in Europa. Dus ik heb het niet zozeer over een crisis... maar over de verhoudingen in Europa. Want in Zuid-Europa hebben ze te veel geld uitgegeven. En in Noord-Europa is er eigenlijk een overschot. Dus eh, er zal eh, toch eh, wat kwijtgescholden moeten worden. Kijk, vergelijk het eens met een eh, gewoon gezin. Een gewoon gezin koopt soms te veel en dan raakt zo'n gezin in de schulden. Dan hebben we daar een saneringsprogramma, een schuldsaneringsprogramma voor... en langzaam komt zo'n gezin dan weer in betere omstandigheden... nadat er hulpverleners zijn die zeggen van... u moet toch eens wat verstandiger met uw geld omgaan. Nou, dat is in Zuid-Europa nu aan de orde. En zo is moet het gebeuren. Ja, en zo moet het gebeuren. Ja. En dat betekent dat de, dat, dat de Europese centrale bank en de banken in Europa... dat die, uh, ja, moesten afboeken. Maar wat hebben die banken gedaan? Die hebben geprobeerd om zo goed mogelijke resultaten te boeken. Zoveel mogelijk winst moeten gemaakt worden. Dat is overal in het bedrijfsleven dus op zichzelf niks mis mee. Die banken hebben veel te veel risico genomen... in landen waarvan ze eigenlijk met klanten... waarvan ze eigenlijk wel wisten dat die niet zouden kunnen betalen. Net als in de gewone Nederlandse Samenleving. Als een bank te veel geld uitleent aan de ja. familie X... En weet dat de familie X dat niet kan terugbetalen. Ja, dan komt zo'n bank uiteindelijk in de problemen. Nou, dat is nu in Zuid-Europa ten opzichte van de Noord-Europese banken ook gebeurd. Ja, nou, mag ik dan even de familie Kamiga aanspreken? E even met uw baan als uh, voor de ondernemers. Hè. Heeft u jarenlang op de bres gestaan. Um, we zitten nu toch wel in dat dipje. Um, u heeft uh, net uh, beschreven hoe dat ongeveer komt. Verwacht u trouwens dat uh, die crisis uh, gevolgen heeft ook voor, uh, voor de ondernemers? Zullen de ondernemers het, het, het, of ondernemingen. Het loodje leggen. Nou, die tip die valt best mee. Kijk, we hebben uh, in 2006, 7, halverwege 8, hebben we de bankencrisis gehad. Omdat banken verkeerde dingen hebben uitgeleend, verkeerde zaken hebben gedaan... en daardoor in grote problemen zijn gekomen. Dat is helaas overgeslagen naar de gewone economie. Omdat bedrijven niet meer konden lenen, geen geld meer konden aantrekken. Omdat het vertrouwen door die bankencrisis verloren ging. Toen hebben bedrijven uh, geweldig moeten snijden. Hebben mensen moeten ontslaan, hebben zich moeten heroriënteren op hun producten, hebben herorië moeten heroriënteren op markten. Kortom, hebben zich aangepast aan de omstandigheden. Dat is helemaal niet zo erg, want als het altijd alleen maar goed gaat... dan gaat er heel veel dingen ontstaan die eigenlijk niet nodig zijn. Dan ben je niet strak. Dan een, crisis, je niet... een goede crisis is nooit weg, zeggen sommigen wel eens. Zo is het dus. Heel veel bedrijven die hebben zich weer even sterk kunnen maken in die crisis, hebben gesaneerd. Hebben saneren is gezond maken. Hebben zichzelf weer gezond gemaakt. En het ging dus in 2000, eh, na 2008 en negen slechte jaren. In 2010, eerste helft van 2011, ging het weer uitstekend. Dankzij de export, dankzij die nieuwe markten in China. Maar ja, en die in, export, meneer Kamiga, die hapert nu ook enigszins. Ja, Dus wat is er nu gebeurd in de zomer? We hebben het bijna op de dag zien gebeuren. Vlak voor de zomer, toen konden we het vaststellen. Toen liepen toch weer de orderportefeuilles wat terug. Er kwamen er minder nieuwe opdrachten. En de bedrijven hebben gezegd, oeh, we moeten uitkijken. Want door deze nu niet bankencrisis, maar landencrisis... Daardoor eh, moeten we nu weer een stapje terug doen. Dus wat zie je? Hier en daar worden weer toch wat mensen ontslagen. Weer worden weer aangepast aan verminderde opdrachten. En dat is nu toch wel uitermate vervelend. Daar komt bij. Ja. En dat is nu het somberste perspectief op dit moment. Dat wij dus eerst een bankencrisis hebben gehad. Toen een economische crisis in 2008 en 2009. Eh, dat wij nu in 2010 en 2011 die landencrisis hebben. Met Griekenland en Portugal en Ierland. Te noemen op. Maar in het volgende jaar dan vrees ik dat wij een burgercrisis krijgen. Want de bezuinigingen die door de overheden in heel Europa moeten worden doorgevoerd om die landencrisis uh, te kunnen oplossen. Die bezuinigingen die raken in het volgende jaar de mensen. En is de burgercrisis betekent... erg? Ja, dat is erg. Dat want vind dat... ik erger dan al die andere crises. Want dat betekent dat gewone mensen vertrouwen kwijtraken in de toekomst. Dat ze op hun uh, centen en hun handen gaan zitten. Dat er eigenlijk uh, te weinig meer gebeurt. Dat mensen bang worden voor de toekomst. En uh, dat je misschien zelfs hele boze mensen krijgt. Zelfs in Griekenland, waar je toch eigenlijk zou van moeten, zou moeten denken... dat die Grieken uh, snappen dat ze te veel geld hebben uitgegeven... en een stapje terug moeten doen. Nee hoor, de belastingambtenaren staken daar. Ja, goeiemorgen. Dat noem ik een burgercrisis. En ik ja. denk dat wij in het volgend jaar in, uh, in Europa en zelfs ook in Noord-Europa en ons land... met dit soort problemen te maken krijgen. Pensioenen bijvoorbeeld. Ja, nee, het is uh, precies, want die discussie die kennen we inderdaad. Uh, maar dat is uh, in, geen uh, ja, vrolijk vooruitzicht. Ik wou zeggen, ja, maar, een maar, somber pensioen, vooruitzicht. Die, ja, maar die pensioenendiscussie, die raakt ons straks echt, hoor. Daar gaat het mee beginnen. Precies. Nou ja, uh, u uh, heeft uw best gedaan als uh, voorzitter van de FME. Ik wens u uh, ook de, de rest van uh, het werkzame leven nog uh, veel plezier. En we spreken elkaar vast en zeker nog een keer. En een mooie Dag, afscheid komende maanden. Jan Kamiga. Dank u wel. Dag. Dag. We gaan het nog even hebben over een poppenhuis. Want vandaag start er in het gemeentemuseum in Den Haag... een tentoonstelling over poppenhuizen. En dan gaat het niet om de speelpaleizen... maar het gaat over pronkpoppenhuizen. Want alles, maar dan ook werkelijk alles... wordt al eeuwenlang in miniatuur en heel precies nagemaakt. Oftewel, poppenhuizen zijn een serieuze zaak. Verslag even Mark Hamer kreeg alvast een rondleiding. Als we echt heel stil zijn, dan dan kunnen we de klokjes horen tikken. Is, is dat dat klokje wat we horen tikken? Ja, nou, de meerdere klokken in dit huis die tikken. En je hoort van alles inderdaad. Ja, dat hoort natuurlijk ook in het Nederlands interieur. De en de staartklok, en alles tikt. We staan voor een groot poppenhuis, bijna wel twee meter hoog. Twee meter breed. Wat voor poppenhuis is dit? Ja, dit is eigenlijk een vrij modern poppenhuis. Of zegt, wat je ziet is niet modern, maar het is vrij nieuw gemaakt... Maar helemaal in de sfeer van de oude poppenhuizen. Uit de 17e en 18e eeuw. Jert Peijser, conservator en samensteller van de tentoonstelling Extra Extra Small. Poppenhuizen en meer in miniatuur. Een tentoonstelling over poppenhuizen. Want dat is een serieuze zaak? Het is een hele serieuze zaak. <gacht> Nergens zie je zo goed het Nederlandse interieur als in een poppenhuis. Omdat daar alles bewaard is. In is, wat normaal niet bewaard blijft. Ja, want even poppenhuizen. Ja, ik weet dat mijn, uh, mijn oudere zuster mee speelde... en ik geloof dat mijn moeder ook een poppenhuis had. Maar het is veel meer. Ja, het is absoluut veel meer. Het is ook eigenlijk geen speelgoed. De huizen die hier staan zijn bijna allemaal pronkpoppenhuizen. Gemaakt voor voor en door vaak ook volwassen vrouwen... die... Um... Ja, die, die daar waarschijnlijk fantastische hobby aan hadden... en, en zich uitleefden in, uh, in alles in miniatuur. Want wanneer kwam het poppenhuis nou op? Nou, de vroegste zijn al uit de 16e eeuw. Daar hebben we nauwelijks meer wat van bewaard. Maar het zijn prachtige Nederlandse 17e-eeuwse poppenhuizen. Dus rond 1650, 1680. En uh, ja... Dat is natuurlijk fantastisch als je dus de 17e eeuw kan leren kennen... aan de hand van een poppenhuis. Laten we even ietsje verder lopen, want volgens mij staat daar verderop... staat zo'n poppenhuis, hè? Ja. We lopen een vrij donkere zaal in. En dit is echt een kast die ook open en dicht kan. Ja, dit is ons eigen poppenhuis. Het is fantastisch, want het zit dus in een, eigenlijk een gewoon linnenkabinet. Als het gesloten is, weet je niet dat het een poppenhuis is. Dan gaan de deuren open en dan is de verrassing des te groter wat je ziet. Van wie was dit nou eigenlijk? Van een rijke koopmansvrouw. Ze heette Sarah Roté. En het leuke van Sarah Roté is dat zij notitieboekjes heeft gemaakt. Ze heeft precies opgeschreven wat ze deed. Hoe ze het kocht, waar ze het liet schilderen... wat ze verzamelde voor haar huis. Waarom deed ze dat? Ja, ze had geen kinderen. Aha. Hoewel er wel een kraamkamer in het poppenhuis is... Um, ik denk ja, een hobby. En ook wel een beetje vanuit uh, een bepaalde traditie die er al in Nederland was in het samenstellen van poppenhuizen. En we weten ook wel dat er echt bezoek werd ontvangen om te komen kijken. En dan werd er met zijn open mond naar gekeken. Ja, ongetwijfeld. Iemand die nu ook met open mond staat te kijken eigenlijk. Ja, er is weinig veranderd eigenlijk in door de eeuwen, en is Fred de Boer. We kijken naar het verleden, maar dat poppenhuizen is helemaal niet iets van het verleden. Nee, het wordt op het ogenblik is het eigenlijk een hele hype. Er zijn grote tentoonstelling, een grote beurzen in Arnhem, in Rijswijk, in Eindhoven. En ja, het is een schitterende hobby voor mannen en vrouwen. Want u heeft een winkel. We hebben een winkel hier in Den Haag. ja. ja. En wij verkopen dus uitsluitend poppenhuispulletjes. Waarom doen de mensen het nu eigenlijk? Waarom hebben ze nu een pophuis? Ja, toch die hangt naar het verleden, denk ik. Want wat ik zie is eigenlijk altijd huizen van voor 1950, interieurs van voor 1950, die nagemaakt worden. Dus dat is toch iets huiselijks, iets uh, wat ze mooi vinden. Nou, zag ik u net bijna met uw neus op het glas ja, zitten. Ik, ik Waar keek ik, u naar? Ja, ik, ik, ja, het blijft toch trekken, al die kleine pannetjes en die spulletjes die ze vroeger maakten. En het knappe is ook... De tegenwoordig wordt het in China gemaakt bijvoorbeeld. Dat gaat in de grote machine, maar dit werd met de hand gemaakt allemaal. Ja, want de, de beste werklui, geloof ik, hè, hebben hier aangewerkt. Ja, het zeker niet tenminste. Die, echt, ook zeker, de schilderijen zijn vaak gesigneerd. En dat waren mensen die normaal grote schilderijen maakten. Mooi om deze tentoonstelling te zien? Ja, geweldig. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Is er Seré. Super Mario Monti gaat de vloer op, kop de Volkskrant. Premier Berlusconi dient waarschijnlijk vandaag zijn ontslag in... Als de Kamer van Afgevaardigden het pakket bezuinigingen goedkeurt. Oud-Eurocommissaris Monti lijkt de belangrijkste kandidaat om een nieuwe regering te leiden. De Italiaanse krant La Repubblica neemt alvast afscheid van de huidige premier. Onder de kop Silvio Berlusconi, zijn jaren aan de macht, is op de website een overzicht te zien van allerlei artikelen, cartoons en vooral veel foto's van Berlusconi. Ook is de begeleidende brief te lezen, die hij meestuurde toen hij zijn bezuinigingsplan naar Van Rompuy en Barroso in Brussel stuurde. De brief eindigt met een handgeschreven groet. Een grote knuffel, Silvio. De discussie over het einde van de euro barst nu ook los binnen de VVD. De Nederlandse politiek moet serieus nadenken over de introductie van de euro. Een munt met alleen landen in Noord-Europa. Dat vindt partijprominent Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk instituut van de VVD. Van Schie doorbreekt daarmee als eerste de stilte bij de traditionele partijen over een mogelijk einde van de euro, schrijft het AD. Een persbureau AP meldt dat er voor het eerst journalisten in de kerncentrale in Fukushima in Japan zijn geweest. Dat is voor het eerst sinds de aardbeving van begin dit jaar. De situatie in de centrale zou daarvoor nu veilig genoeg zijn. Journalisten moesten wel beschermende kleding aan en na hun bezoek door een stralingsscanner ter controle. Actrice Chantal Jansen en acteur Martijn Fischer... gaan de hoofdrollen van André en Rachel Hazen spelen... in een musical over het leven van de volkszanger. Dat heeft theaterproducent Joop van den Ende bekendgemaakt... met Pauw en Witteman. En zo klinkt Fischer bij een repetitie. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond. Moeilijk om te zien. Ja. Ik heb een bepaalde blik, dat uh, komt goed overeen met André. Wow. Dat is gewoon een of ja. Dat je ja. de, de diepte van André's stem Die trieste blik. En dat ja, dat, dat, dat was gewoon, is precies hetzelfde als mijn vader. Weduwe we Rachel en zoon Dre zijn zo te horen enthousiast over de hoofdrolspeler. De voorstelling heet Hij gelooft in mij. En zal vanaf november 2012 te zien zijn in het Delamart Theater in Amsterdam. Het stuk wordt geschreven door Kees Prins en Frank Ketelaar. Musical wordt geregisseerd door Ruud Wijsman. Een Amsterdamse buschauffeur is gistermorgen hopeloos verdwaald... tijdens zijn eerste rit bij het vertrek op station Sloterdijk... lieten de passagiers al weten dat hij nieuw was. Na een paar verkeerde afslagen reed de uitzendkracht de trambaan op... en probeerde aan het eind te keren. En daarbij liepen de wielen van de bus vast in de modder. De passagiers moesten te voet verder. Tja, dat kan gebeuren op zijn eerste rit... is het laconieke commentaar van werkgever GVB. Het is te lezen in de telegraaf. <lacht> Veel mensen lopen privé of in hun werk tegen blokkades op. Daardoor slagen ze er niet in hun dromen te verwezenlijken... en te worden wie ze eigenlijk willen zijn. Zoveel mensen voelen zich niet gezien en niet gehoord. Klankmeester en veranderkundige Ronald Visser... laat mensen zingend op zoek gaan naar zichzelf. Ah. Je zingend bevrijden van blokkades. Hoe doe je dat? Luister voor het antwoord morgenochtend tussen 7 en 8... naar Ronald Visser in Dit is de Zondag. Radio 1.